9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Engeland heeft opeens niet meer zo'n haast om Syrië aan te vallen. De Tweede Kamer komt er nog wel in spoedzitting over bijeen vanmiddag. Eerst nu het NOS-journaal. Van de Putten. Voor president Obama staat vast dat het regime van de Syrische president Assad... achter de aanval zit met chemische wapens vorige week in Damascus. Daarbij kwamen honderden burgers om het leven. Obama zei in een gesprek met de Amerikaanse publieke omroep PBS... dat de VS bewijsmateriaal heeft onderzocht... en niet gelooft dat de Syrische oppositie chemische wapens bezit. We hebben at all the en we geloven niet dat de oppositie chemische wapens van dat soort We hebben concluded dat...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 De kans op een actie op korte termijn lijkt gisteravond kleiner te zijn geworden. De Britse regering heeft het lagerhuis voorgesteld om te wachten tot de Veiligheidsraad een rapport van de VN-wapeninspecteurs heeft kunnen bestuderen. En dat kan nog een paar dagen duren. Het lagerhuis bespreekt het regeringsvoorstel later vandaag. Eerder leek premier Cameron nog aan te sturen op een snelle actie. Intussen lijkt het Syrische leger zich voor te bereiden op een internationale aanval. Ooggetuigen melden dat het leger in Damaskus belangrijke militaire posten heeft ontruimd. SP-leider Roemer is Mordicus tegen militair ingrijpen in Syrië. Ik wil geen oorlog worden ingerommeld, zegt Roemer. Niks doen is natuurlijk ook geen optie, zeggen mensen. Maar dan zul je het toch via de weg van de Verenigde Naties moeten doen... via de diplomatieke weg moeten gaan doen... en zorgen dat je op zo goed mogelijke manier de humanitaire hulp op orde hebt. Roemer is huiverig voor de gevolgen in de regio. Hij vraagt zich af wat de reactie van Iran zal zijn en wat er met Israël zal gebeuren. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer met de ministers Timmermans en Hennis Plasgaard over Syrië. De Cubaanse wapens die vorige maand werden gevonden op een Noord-Koreaans vrachtschip betekenen een schending van het VN-wapenembargo tegen Noord-Korea. Dat blijkt uit een VN-rapport. De Panamese autoriteiten onderzochten na een tip het Noord-Koreaanse schip en vonden zwaar wapentuig. Volgens Cuba ging het om verouderde wapens die in Noord-Korea gerepareerd zouden worden. In de vrachtpapieren stond dat het schip alleen suiker vervoerde. De bemanning van het schip is aangehouden vervoersbedrijf RET mag tot zeker 2026... het regiovervoer in Rotterdam blijven uitvoeren. De Stadsregio, de gemeente Rotterdam en de RET hebben dat afgesproken. Het bedrijf levert de komende jaren wel een deel van de subsidie in. En dat geld steekt Rotterdam in verbeteringen van het openbaar vervoer... zegt wethouder Balieu. Zoals bijvoorbeeld de infrastructuur. Hè, de vervanging van de rail na nou, zo'n 40 jaar is ook wel heel erg hard nodig. Stations moeten opgeknapt worden. En dat betekent dat we daar ook geld voor nodig hebben. De RET verwacht... dat de lagere overheidssubsidie niet leidt tot een lagere kwaliteit van het openbaar vervoer. Het nieuwe budgetbejaardenhuis, een goedkoop onderkomen voor ouderen in de koepelgevangenis in Breda, is nep. Het is een verzinsel van pensioenverzekeraar Delta Lloyd. De koepelgevangenis komt over drie jaar leeg te staan en verschillende media kwamen deze week met het bericht dat het wordt omgebouwd tot goedkoop bejaardenhuis. Delta Lloyd zegt het verhaal te hebben bedacht... om te laten zien wat er kan gebeuren... als mensen hun pensioen niet goed hebben geregeld. De verzekeraar neemt contact op met mensen... die zich voor dat nep bejaardenhuis hebben aangemeld. Igor Seisling is er niet in geslaagd... de tweede ronde van het US Open in New York te bereiken. Hij verloor in vier sets van de Duitser Peter Gojovchik. Seisling was de laatste Nederlander die nog aan het enkelspel meedeed. Robin Haasen, Kiki Bertens en Timo de Bakker... werden eerder al uitgeschakeld. En dan het weer. Eerst nog plaatselijk mist, vooral vanmiddag van tijd tot tijd zon. En het blijft droog en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt zijn en enkele buien en aan de temperatuur verandert weinig. Verkeersinformatie, de naweeën van de ochtend, Spits John Bakker. Ja, en alleen in de provincie Noord-Brabant komen nu nog mistbanken voor... die hinderlijk zijn voor het, uh, voor het verkeer. Alles bij elkaar, nog 30 kilometer file. De meeste niet al te lang, 2 à 3 kilometer. Ietsje langer is de file op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... Tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. En nog wat langer is de file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Balthoferdorp 6 kilometer. Het is u misschien opgevallen. Het regent al heel lang niet. En daar krijgt het amateurvoetbal last van. We leven in een geweldige tijd. Een tijd waarin iedereen bij kan dragen aan een andere economie. Groener, menselijker, innovatiever. Wat jij elke dag met je euro's doet, of niet doet, maakt een verschil.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 Het NOS Radio 1 Journaal. met Marcel Oosten. De Tweede Kamer lijkt wel voor ingrijpen in Syrië, maar pas als alle diplomatieke wegen zijn bewandeld. En in Groot-Brittannië blijkt het draagvlak nu voor gelijk ingrijpen in Syrië niet zo groot. En dus doet de regering Cameron het ook maar even rustig aan. Want de Britse regering trapte gisteravond ook op de rem... nadat er eerst werd aangedrongen op een hele snelle interventie in Syrië. Correspondent Arjen van der Horst vertelt wat er in tussentijd is gebeurd. Gisteren, tegen het einde van de middag... belde oppositieleider Ed Miliband onverwachts met premier Cameron. Dat ging over het debat dat later vandaag in het Lagerhuis zou plaatsvinden... over die crisis in Syrië. Dat debat zou gevolgd worden door een stemming over militaire interventie. Maar Meliband zei in dat gesprek... we willen dat de diplomatieke route via de VN veel meer tijd krijgt. We willen dat de VN-wapeninspecteurs ook eerst hun bevindingen presenteren aan de VN-veiligheidsraad. Als dat niet gebeurt, ja, dan stemmen wij op voorhand al tegen militaire interventie. Cameron weigerde aanvankelijk toe te geven maar ging uiteindelijk toch overstag... en hij is nu bereid dus de VN meer tijd te geven. Dus een besluit voor militair ingrijpen valt vandaag niet te verwachten? Sterker nog, het staat nu al vast dat de Britten vandaag... geen besluit nemen over militaire interventie. Dat debat gaat nog wel door, er komt zelfs een stemming... maar die stemming gaat dus niet meer over een ingrijpen in Syrië... maar over een heel andere motie. Gisteravond hebben ze de tekst van die motie bekendgemaakt... Nou, in die motie keurt het Lagerhuis de aanval van vorige week af. Stelt ook dat de VN-veiligheidsraad de afgelopen twee jaar gefaald heeft. Hè. Dat er niet, die, die is er niet in geslaagd het geweld in Syrië te stoppen. Maar, en dat zijn de cruciale woorden in deze motie... we zullen er alles aan doen om in de VN-veiligheidsraad... overeenstemming te krijgen voor militaire actie in Syrië. Pas daarna, als dat hele proces in de VN is afgerond... Ja, dan pas zal er een tweede definitieve stemming in het Lagerhuis komen. Over interventie, maar dat zal waarschijnlijk pas op zijn vroegst volgende week zijn. Het Britse Lagerhuis gaat dus bepaald niet over één nacht ijs als het gaat om ingrijpen in Syrië. Ook de Nederlandse Tweede Kamer zal dat niet doen. Praat vanmiddag over de situatie in Syrië. Ga uh, het voorbeschouwen: dat debat met twee Kamerleden. Michiel Savaas van de regeringspartij, Partij van de Arbeid en Pieter Omzicht van de oppositiepartij, CDA. Heren, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. De Britten trappen op de rem, u hoort het. Ook president Obama doet dat. Hij is heel voorzichtig uh, met uh, dat wat hij zegt over uh, militair ingrijpen in Syrië. Wat vindt u van deze extra tijd, meneer Savaas? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is wat er gisteren in het Verenigd Koninkrijk uh, gebeurd is. Tot nu toe uh, leek het er bijna op alsof het een kwestie van dagen was... en of er dus niet gewacht werd op het verslag van die uh, PN-inspecteurs. Uh, ja, daar is nu echt een streep onder gezet. Het is duidelijk gemaakt dat dat niet het geval kan zijn... dat de eerste feiten op tafel moeten komen, uh, goed bekeken worden... en dat er dan eerst een uh, gespreksronde in de Veiligheidsraad plaats moet vinden. Ja, maar, meneer Omtzigt, uh, dan zal er nog een eenstemmig oordeel... van de Veiligheidsraad komen natuurlijk. Moet, wat moet je nog doen, uh, diplomatiek? Nou, je moet in ieder geval eerst uitzoeken wie die gasaanval gepleegd heeft. De Amerikanen zeiden over heel sterk bewijs te beschikken. En gisteravond zei president Obama dat het bewijs eruit bestond... dat hij het bewezen acht dat de rebellen het niet gedaan kunnen hebben. En dat daarom Assad het gedaan moet hebben. Dus hij heeft zijn eigen bewijs gisteren ook behoorlijk afgezwakt. Um, ja, en dan is het denk ik belangrijk dat er... Uh, ...dat we dus wachten op die wapeninspecteurs... ...wat zij, uh, wat zij kunnen vertellen... ...of wat de Amerikanen geheim hebben. Om ook gewoon eerlijk te zijn... ...van welke partij heeft het gedaan. Het tweede wat heel belangrijk is om uit te zoeken... ...welke uh, mogelijke actie... ...ook ergens toe kan leiden. Want uh, zelfs als je al... ...vaststelt dat iemand het gedaan heeft... Um, uh, ...zou het toch mijn bedoeling zijn... ...dat het lijden van het Syrische wolk... ...enigszins uh, opgelost wordt. En vergeet niet, met een oorlog kun je misschien iets oplossen de kans dat je alles een heel stuk erger maakt... en bijvoorbeeld buurlanden in dat conflict trekt. Dus uh, het is nog niet zo eenvoudig. Nee, meneer Savas, hoe gaat u het debat nou in uh, vanmiddag in de Tweede Kamer? Nou ja, We hebben gisteren een brief gekregen van, uh, van de regering van minister Timmermans. Uh, daarin wordt precies deze lijn uiteengezet. Hè. Dus de juiste volgorde, feit op tafel, VN aan het werk... Uh, dan pas praten over mogelijke uh, acties. Dus die lijn zal ik van harte ondersteunen. We hebben wel gisteren geconstateerd, eigenlijk met alle fracties, dat er nog een boel vragen te beantwoorden zijn. Dus die hebben we gisteren gesteld aan de regering en die krijgen we in de loop van de dag, zullen we bestuderen. Uh, maar ik vind uh, die volgorde essentieel. Ik uh, ben het met opzicht eens dat je dan natuurlijk ook moet kijken naar wat voor een actie uh, welk effect uh, zou hebben. Uh, en met die recht, goede rechtsgrondslag uh, ja, zijn dat de drie elementen eigenlijk waar we naar moeten kijken. Ja, is dat wel te bepalen voor, voor die hele regio? Welke effecten dat zal hebben? Dat is nogal ingewikkeld daar. Nou, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld. Maar het hangt natuurlijk van het type uh, actie af inderdaad. Je moet kijken naar proportionaliteit, naar effectiviteit. Uh, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen. Want ik heb geen zicht in uh, zeg maar de militaire informatie die bijvoorbeeld de Verenigde Staten uh, zou hebben. Helemaal voorspellen kun je natuurlijk niet. Uh, maar ik vind ook geen reden om vooraf te zeggen... Uh, we moeten daar helemaal niks doen, we moeten wegblijven uit het wespennest. Dat is mij wat te zien is. Ja. Meneer Omzicht, um, het eigen standpunt is duidelijk bepaald. Hè. Door het kabinet is toch, heeft toch een andere, uh, op een andere standpunt gekozen... dan bijvoorbeeld Engeland, Frankrijk, Verenigde Staten. Wat vindt u daarvan? Nou, Wat mij opvalt dit keer is dat... Het Nederlands kabinet best een, best een wijze standpunt innam en zei, uh, doe die juiste volgorde nou. En dat is wat uh, in tweede instantie Engeland en uh, de Verenigde Staten ook lijken te doen. Uh, dus het lijkt erop dat uh, die standpunten wat dichter bij elkaar komen te liggen. Ja. Dus... Daar waar gisteren bijvoorbeeld de SP nog aandrong van, nou laten we het debat woensdag houden uit een angst die ik nog wel begreep ook nog. Van ja, als, als donderdagmorgen, als de woensdagavond kruisraketten op Syrië vallen, dan kunnen wij natuurlijk vrijdag een stemming houden. Maar wat is dat hier dan? Eh, wat is onze positie? Lijkt dat gevaarlijk sinds geweken? En ik vind ook dat als je aandringt dat je inspecteurs naartoe stuurt, inspecteurs zijn ter plaatse... Ja, dan kun je op dat moment niet met uh, enige geloofwaardigheid zeggen... ja, nou, ik heb het nu wel gezien. Um, um, uh, ik wacht niet eens meer af wat ze zeggen. Nee. Nu, dat gaat is dan... ook gewoon nodig. Als ja. je ooit enige overeenstemming met de Chinezen en de Russen wilt bereiken... Ja, dan kun je niet anders. Nee. Ziet u dat nog wel gebeuren dan? Dat je nou, daar op één lijn met Chinezen en Russen zou kunnen komen? Dat zal heel moeilijk zijn, maar vergeet niet, al deze landen, China, Rusland, VS, Groot-Brittannië en Frankrijk, maar niet Syrië overigens, hebben het verdrag getekend tegen chemische wapens. Als vrij duidelijk vast komt te staan um, wie deze aanval gepleegd heeft, dan hebben de vrienden van die groep, en zoals dus dat is, dat zijn dat Rusland, zijn dat de is het vrij, hier is het leger dan zou dat Amerika zijn. Ja, die hebben wat uit te leggen. En die zullen dan uh, wel ook wel moeten gaan met een vorm van actie tegen... Ja. Uh, wat zij als hun bondgenoot zien. Ja, dus standpunt van SP en ook PVV gaat u te ver. Die zeggen, uh, helemaal niet ingrijpen. Daar Daar zijn wij uh, per se tegen. Uh, ja, maar volgens mij ligt het op dit moment ook niet op tafel... dat uh, Nederland ingrijpt overigens. Nee. En ook dat vind ik verstandig hoor. Maar goed, je, moet je, wel, je zou je wel kunnen aansluiten natuurlijk bij coalitie. Nou ja, je zou je uh, achter Frankrijk, uh, Groot-Brittannië en Amerika kunnen scharen. Ja, nee, maar ik, ik dacht dat u nog even uh, doelde dat um, ook wij uh, met boot of kruisselijkheid uh, aanhaken nou, gaan. Nou, daar dacht ik nog niet gelijk aan. Nee. Dat is uh, gelukkig ook niet aan de orde. Goed, en daar bent u dan ook uh, zeker niet voor? Nee. Als ik u zo hoor. Voor, nee. Meneer Savaas, wat is uw standpunt? Nou ja, ik denk dat uh, om zich terecht een punt maakt dat we de Russen en de Chinezen op hun uh, verantwoordelijkheid uh, moeten wijzen. Uh, belangrijk is natuurlijk ook dat we ons realiseren dat een militaire interventie, hoe die er ook uit zou zien, het conflict hoe dan ook niet op kan lossen. En dat dat aan de onderhandelingstafel moet gebeuren. En juist daar hebben we ook de Russen uh, hard nodig uh, om druk op het regime in dit geval te zetten, dat zij volgens ons nog, uh, nog steeds steunen. Uh, om hen richting die onderhandelingstafel uh, te krijgen. De focus van de discussie van de laatste week is heel erg op die reactie. Uh, op zich begrijpelijk, hè, want het is vreselijk wat er gebeurd is. Dat kunnen we niet zomaar laten passeren. Uh, maar we moeten ons realiseren dat als we al een einde kunnen maken aan die burgeroorlog... Uh, dat dat middels besprekingen zal, uh, zal moeten. De Tweede Genève-conferentie uh, wordt dat genoemd. En daar hebben de Russen dus ook voor nodig. Dus we moeten ook voorkomen, we moeten streven naar overeenstemmingen... die Dat zijn aan onszelf. Als een land dat het internationaal volk ligt, hoog in het samenwerk staan... verplicht. Maar we moeten ook voorkomen dat we de Russen van ons vervreemden... want we zullen zo dus hard nodig hebben om uiteindelijk tot een politieke oplossing te komen. Goed, Michiel Servaas van Partij van de Arbeid en Pieter Omzicht van het CDA. Heerlijk, hartelijk dank. Graag gedaan. Bij de ANWB voor de verkeersinformatie, John Bakker. Met files nog op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven bij Bokstel 2 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Meers en Maastricht 4 kilometer. 5 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Veen bij Dorp. En op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam bij Knopend Burgerveen 4 kilometer. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het mandje van belangrijkste beursfondsen in Amsterdam op de AEX gaat veranderen. Per volgend jaar wordt het op een andere manier samengesteld. Economieredacteur Merel Loren is hier. Merel. Waarom is het eigenlijk belangrijk voor bedrijven om daarin te zitten in die hoofdindex? Er zijn eigenlijk meerdere redenen voor. Het geeft aanzien als je in de belangrijkste index van de Amsterdamse beurs zit, de AIX. Um, er wordt meer in je aandeel gehandeld. Sommige grote beleggers mogen ook alleen maar beleggen in aandelen die in die hoofdindex zitten... Dus ja, er wordt gewoon meer gehandeld in de, aan je aandeel. Wat er dan weer toe leidt dat als je geld wilt ophalen op de beurs... dat dat makkelijker is voor bedrijven. Ja, ze kennen je. Je naam ja. wordt genoemd. Ja, zeker. Ja. Ja. Wat gaat er dan nu veranderen? Nu is het zo dat um, um, bepaald wordt wie er in, in de AIX zit... op basis van hoeveel er in je aandeel gehandeld wordt. En straks is het zo dat dat niet meer bepalend is... maar de beurswaarde, dus uh, hoeveel je bedrijf waard is op de beurs... En dan weer alleen voor, um, uh, voor het aantal aandelen dat op die beurs uh, kan worden verhandeld. Dus er is soms ook een, een, een aantal aandelen dat het bedrijf uh -huh. gewoon zelf in de handen heeft. Um, um, dat telt dan niet mee, maar alleen de beurswaarde die op de beurs staat. Ja, maar betekent dat dan alleen maar de hele grote bedrijven er nog in komen? Uh, ja, sowieso. De, de bedrijven eigenlijk die het meeste waard zijn... Dat heeft waarschijnlijk consequenties, zoals ze nu naar uitziet... Uh, voor bedrijven als Air France, KLM, PostNL, Imtech... die dreigen eruit te vallen volgend ja. jaar als het mandje opnieuw bepaald wordt. En bedrijven als Ziggo en Vopak en Boscalis... die hebben dan weer meer kans om in die AIX terecht te komen. Ja, dus dat zullen die bedrijven niet leuk vinden. Nee, ja. inderdaad. Nee, dat kan, ze, ja, dat, dat, dat kan uh, lastiger worden dus om geld op te halen op de beurs als ja. zij uh, ja, dat willen. Wat is de reden voor die verandering? Waarom moet dit? Ze willen daarmee de index stabieler maken. Nu is het dus eigenlijk zo dat ook als een aandeel veel verkocht wordt... zoals bijvoorbeeld bij Imtech gebeurde nadat daar fraude bekend werd... Um, uh, dat een bedrijf dan eigenlijk meer kans krijgt om de, in de AEX te belanden. Dat was dus ook bij Imteg het geval. Het speculatieve wordt er dus een beetje uitgehaald. Het moet stabieler worden, die uh, samenstelling van de AEX. Dus vandaar dat ze dit uh, invoeren. Goed, dankjewel. Merel Stikkelorem over de verandering van de AEX. Ceele Green hoort u nu Het is Oké. Okay. Vijf voor half tien uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De profs zijn al een tijdje bezig... maar komend weekend begint dan ook de voetbalcompetitie voor de amateurs weer. Tenminste, dat zou moeten. Maar veel gemeenten hebben een speelverbod uitgevaardigd. De voetbalvelden zijn namelijk te droog. Wim Koevoet van de gemeente Haarlemmermeer, Goedemorgen. Goedemorgen. Ook bij u in de gemeente? Dat uh, speelt ook bij, uh, uh, in de gemeente Haarlemmermeer, dat is waar. Ja, zijn de wedstrijden afgelast? Er zijn geen wedstrijden afgelast, want ik hoorde u zeggen dat de, de competitie komend wekeinde begint. Dat, dat zal gelden, neem ik aan, voor clubs die op het hoogste niveau spelen. Dat is in Haarmermeer niet het geval. De competitie is voor de Meers voetbalclubs. Die begint in het wekeinde van 7 september. Ik moet het goed zeggen, 7 september. Ja. En, uh, ja, als, uh, en het ziet eruit dat, wij dan wel gewoon, uh, dat onze clubs dan wel gewoon... Uh, kunnen, uh, aan, gewoon aan de competitie kunnen beginnen. Ja, maar ja, ja. Dat, is, dat duurt dus nog een week als het in die tijd ja. niet gaat regenen. Ja, nou, we, zijn, we zijn nu volop aan het spoeien. Uh, uh, zeven dagen per week. En ja, uh, ja um, ik kan het niet uh, garanderen, maar het ziet er wel naar uit... dat we toch dan aan, ook bij ons aan de competitie kunnen beginnen. Uh, maar ja, uh, wat u zegt... Uh, uh, het de is De leercode hebben wij nee. niet in de hand. Uh, nee. Precies. Nee. Nee. Het, het kan verkeerd. Wat, wat, wat kunt u eerst eens vertellen wat er aan de hand is met de velden? Nou ja, we, hebben, we leven natuurlijk in een uh, langdurige droge periode tot op de dag van vandaag. En ik heb mij laten vertellen dat dat uh, uh, tot gevolg heeft voor die velden dat uh, de beworteling, zo heet dat, mm -hmm. uh, niet, niet het niveau heeft die het nu zou moeten hebben. Om het heel simpel te zeggen, de wortels zitten nog niet diep genoeg in de grond. En uh, nou ja, daar is regenwater uh, voor nodig. Ja, en, en, en komt dat ook omdat die, die velden, uh, ja, dat gras er misschien al te lang op staat? Waren ze wel van goede kwaliteit? Ja, nee, het, het, het, dit alles heeft niets met de kwaliteit van uh, het gras te maken. Het, het is gewoon droog. En Hardermeer uh, ja, is ook niet de enige uh, regio, heb ik gezien, waar, waar dit probleem speelt. Nee. We, we hebben echt te maken met een extreem droge periode. Ik heb mij laten vertellen dat dit, en nu heb ik het even over Hardermeer, de afgelopen dertig jaar twee tot drie keer eerder is gebeurd. Dus dat geeft al aan dat, het, ja, dat de omstandigheden bijzonder zijn. Ja, ze zijn bijzonder. Wat, wat gebeurt ja. er met het veld als je er toch op gaat spelen? Dan, dan maak je het kapot. En ja dat betekent dan dat je ook voor de rest van het seizoen op, op slechte velden moet gaan spelen. Dus dat, dat zou echt desastreus zijn. Ja. Wat, wat doen de clubs? Wat kunnen de clubs zelf doen, behalve sproeien dan? Nou ja, het, het sproeien moet ze vooral aan ons overlaten. De velden oh, dat doet u. Uh, ja, die, die zijn van de gemeente. En de gemeente is verantwoordelijk voor, uh, voor het onderhoud ook van de velden. En ja, uh, ja wij, wij, wij sproeien tot we aan ons wegen. <laughs> dat is eigenlijk het motto. <laughs> ja, ja, constant dus. Maar ja goed, zij zouden bijvoorbeeld uh, nou ja, niet meer trainen. Geen oefenpotjes meer kunnen doen. Nou, Haarlemmeerse voetbalclubs. Dat komt ook omdat uh, veel Haarlemmeerse uh, uh, ook uh, over kunstgas uh, kunnen beschikken. Uh, dus, uh, maar ik, ik, ik zie ook wel op de website van, haar, van, van de clubs zie ik staan dat het toch wel tot problemen leidt. Ik ga dat niet allemaal uh, wegpoetsen. Ja. Uh, het, het is absoluut lastig. Uh, maar... Um, uh, ja, ik, ik zou de schade die er tot dusver is overzichtelijk willen noemen. Um, er zijn natuurlijk al oefenwedstrijden geweest en bekerwedstrijden. Uh -huh. En uh, uh, die hebben het doorgang kunnen vinden of door uit te wijken naar kunstgras... of door, in samenspraak met de KNVB en de clubs, van een thuiswedstrijd een uitwedstrijd te maken. Oh, ja. Creatief omspringen met, uh, met het programma, zal ik maar zeggen. Ja, nou, het is ja. in ieder geval wel veel gedoe, meneer Koevoet. Het is heel veel gedoe, absoluut. Sproeien ja. is het motto en lief zijn ja. voor het gras... Ja, inderdaad. En een uh, regendans misschien ook. Uh. Ja, nou, ja, u ja. kunt het proberen. Ja. Kunnen we dat ergens zien nog vandaag bij u? <laughs> Wat zegt u? Kunnen we dat nog ergens zien vandaag? Nee, nou? nee dat, ah, uh, dat, was, uh, dat was niet uh, no, mijn bedoeling. Nee, dat niet symbolisch. Nee, goed. Maar nou, ik hoef het sterker erbij. Bedankt. Oké, okay, goed. Zondag gratis karikaturen in Eindhoven. Dat is echt waar en ook nog eens door de beste tekenaars... door wie u zich kunt laten portretteren. Want deze week houden ze een husse conventie... om ideeën en technieken met elkaar uit te wisselen... en vooral om heel veel te tekenen. De muren van dit zaaltje in een hotel in Eindhoven... beginnen al aardig vol te hangen met vervormde koppen... grote neuzen, flaporen, gekke kleine lijfjes... een stuk of tien karikatuurtekenaars is bezig... Elkaar te portretteren. Het grappige is dat hij zo lang is en hij zo kort. Geweldig. En dat, uh... Collega tekenaars. Ja, en dat uh, overdrijf je op deze manier. Deze heeft een lekker buikje gekregen. Ik zal hem wel herkennen, denk ik, als hij hier binnenkomt lopen. Ik denk het wel, ja. Want dat moet natuurlijk, een karikatuur moet wel gelijken op ja. een of andere manier. Ik vind bijna, een karikatuur denk ik, was meer, meer herkenbaar nog dan een echte tekening. Er zijn ooit studies geweest die zeiden bijvoorbeeld... als ze tekeningen maken van bijvoorbeeld mensen die gezocht worden... heel vaak hadden ze meer succes dat mensen iemand herkenden... als ze een karikatuur ja, presenteerden. Waar? Ja, dat is ook zo. Uw compositietekeningen zijn beter dan die van uh, een forensisch specialist? Meer herkenbaar. Vaak ja, ja. Ja. meer herkend. Ja. Omdat je dan juist de dingen net even overdrijft... waar mensen dan zo van, oh ja, had je inderdaad Een dikke neus? Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. We kennen een collega die woont in Australië... die is altijd politieagent geweest en karakterist... en hij heeft daar wel eens ja? Ja, tekeningen gemaakt. Dus we kennen wel wat verhalen, ja. Iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen materiaal. Stift en papier... En hier is iemand wel heel ambachtelijk bezig met een penseel en een palet. Maar dat klopt ook wel, want bij zijn optreden, zo moet je dat uh, noemen, is hij Rembrandt van Rijn. Het is heel anders om to uh, te to used. To. Je ziet ook steeds meer tekenaars die gebruik maken van de computer. Hier krijgt een uh, Spaanse karikaturist uitleg over het nieuwste digitale tekenbord. Because this, this is your eraser. Oh. Net is bijna over we het spotlood, een ja. gummetje achterop. Ja, precies. Maar je kan er dan alles mee gummen. Ook, uh, ook verf. Digitale verf. Aller, digitale verf, ja, absoluut. Ja. Ja. Goed. Zo worden de karikaturen gemaakt. Verslag hoorde u van Roel Pauw. En hij moet dus een eindhoven zijn bij de conventie van uh, karikatuurtekenaars. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Wouter Keurperzoek is al hier om te vertellen wat er in Goedemorgen Nederland zit. Wouter. Ja, goedemorgen Marcel. Het Syrische leger of de Syrische regering lijkt even respijt te hebben gekregen. Die aanval komt niet morgen, maar wellicht een aantal dagen later. We gaan met Rob van Wijk praten over hoe bereidt dat Syrische leger zich nu voor. Hebben ze sowieso nog kracht? Kunnen ze iets? En uh, maken antidepressiva agressief? In Nijmegen hebben ze een groot onderzoek gedaan. En in ieder geval één antidepressivum. Blijkt dat wel zo te zijn. Goed. Dit is Radio 1. We zo hier over eerst het uh, NOS Journaal van half tien. Jan van der Putten. Een busongeluk in Kenia heeft aan zeker 41 mensen het leven gekost. Zeker 20 mensen raakten gewond. De bus raakte vannacht van de weg en kwam ondersteboven in een dal terecht. Het ongeluk gebeurde zo'n 140 kilometer ten westen van de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Volgens de politie was de chauffeur de macht over het stuur kwijtgeraakt. De Britse regering heeft het lagerhuis voorgesteld om te wachten met actie tegen Syrië... tot de Veiligheidsraad een rapport van de VN-wapeninspecteurs heeft kunnen bestuderen. En dat kan nog een paar dagen duren. Eerder leek premier Cameron nog aan te sturen op een snelle actie. Bedrijven hebben in de eerste helft van het jaar 5,6% minder uitgegeven aan tv-reclame... in vergelijking met dezelfde periode in 2012. In totaal staken adverteerders 446 miljoen euro in commercials op tv, meldt Spot. Dat is het marketingcentrum voor tv-reclame. Oorzaak van die daling is de crisis, zegt Spot. En een postbode uit Tilburg heeft drie jaar lang poststukken en brieven thuis verstopt. Na klachten van Tilburgers over niet bezorgde brieven begon PostNL een onderzoek. In het huis en in de schuur van de man werden vervolgens duizenden poststukken teruggevonden. De postbode is op staande voet ontslagen. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie. John Bakker, bewaart niks thuis. Staan ze nog vast, John? Nou, op een paar plaatsen nog, hoor. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht, 3 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij knooppunt De Nieuwe Meer, 4 kilometer. 3 kilometer nog op de A9 van ook maar naar Amstelveen... bij Battenverdorp. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 3 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Bouter Körpershoek. De kracht van het Syrische leger maken antidepressiva agressief. Chinezen steeds banger voor illegale donorhandel. En het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Marcel Dekker is vanmorgen in haar Zuilen's, in de slaapkamer met de persvoorlichten van Kasteel de Haar. Dat wordt geen slaapkamergeheim, maar daar blijven er gelukkig heel wat over. Zometeen een rondleiding. Reacties en vragen kunt u kwijt op GoedemorgenNederland@kro.nl. We gaan eerst naar Syrië. Daar is onze verslaggever Hans Jaap Melissen. Goedemorgen, Hans Jaap. Goedemorgen, Wouter. Ja, er, de, de Syriërs lijken wat respect te krijgen als het gaat om die, uh, die mogelijke raketaanvallen. Niet vandaag, maar wellicht over een paar dagen. Hoe wordt erop gereageerd uh, bij jou daar in het oppositiegebied? Ja, mensen zijn een beetje verward daarover wanneer het nou gaat gebeuren. En hoe het gaat gebeuren. Ook in welke consequenties. Als het gaat gebeuren, de consequenties die het kan hebben voor henzelf hier, vraagt van Assad. Ze zijn er uh, een groot deel van de dag mee bezig, proberen media te volgen en moeten het verder maar afwachten. Het is natuurlijk wel zo dat in het oppositiegebied, hier in het noorden, er niet heel veel doelwitten vlakbij zijn. Op in ieder geval de plek waar ik ben. Uh, die doelwitten zijn iets verder op, dus hoeven daarvoor niet zo bang te zijn voor collateral damage. Een woord dat we nog wat vaker zullen horen, denk ik, de komende dagen. Uh, en ja, en intussen op het platteland uh, ploegt de boer gewoon voort. Letterlijk. Ja, letterlijk. In ieder geval. Ik heb niet zoveel verstand van wat hij allemaal doet op dat land. Maar je ziet ze allemaal rijden met tractoren en zijn bezig gewoon met hun, uh, ja, hun werk. En het is ook zo dat juist onder die boeren zijn maar weinig mensen uh, gevlucht. Uh, ja, een boer verlaat niet zo gauw zijn, uh, zijn land, denk ik maar. Nee. Bestaat er bij die oppositiegroepen angst dat het misschien helemaal wordt afgeblazen? Of? Ja, ze houden met alles en rekening eigenlijk... Um, maar de meesten geloven toch wel dat het wel gaat gebeuren. Maar ja, hoe langer het ook gaat duren, hoe meer complottheorieën hier ontstaan. Daar zijn ze toch al vrij, vrij goed in, in het algemeen. Uh, dus het is gewoon afwachten voor, voor iedereen eigenlijk. Wordt er nog gevochten daar om jou heen? Of wacht iedereen nu eerst af wat er de komende dagen gaat gebeuren... om dan opnieuw posities in te nemen? Of wordt er juist extra heftig gestreden? Ik heb juist wat meer vluchtelingen over een bepaalde weg zien komen, vandaag dan anders. Maar dat kan soms ook toeval zijn. Um, er, er wordt wel gevochten op allerlei plekken. Niet direct naast mij, want ik heb ook een beperkte bewegingsvrijheid in het noorden van Syrië. dat heeft onder andere te maken met de ontvoeringsdreiging voor journalisten. Er zitten iets van 15 journalisten, ongeveer, internationale journalisten, die zijn opgepakt. Sommigen zijn ontsnapt, maar anderen zitten nog steeds ontvoerd vast. Sommigen worden het van geheim gehouden. Dus, dus dat beperkt mijn zicht soms wel eens op, op de plekken... waar het het hardst aan toe gaat. Wat betekent dat feitelijk, beperking van je zicht... dat je niet ver buiten echt 100% veilig gebied kunt gaan... omdat dat echt te gevaarlijk is? Nou, ook, ook het Nederlandse volk zal het niet via deze zender uh, op de hoogte houden van de exacte uh, bewegingen die ik hier kan maken. Maar het is gewoon zo dat, dat je hier voor allerlei zaken heel erg moet uitkijken. Uh, niemand wil ontvoerd worden. Dat betekent dat ik wel nog uh, nou ja, op een aantal plekken kan komen in oppositiegebied. Uh, maar de frontlinie in Aleppo bijvoorbeeld, daar uh, waar ik, ben ik vaak geweest... Daar zou je bijvoorbeeld nog kunnen zijn, maar de vraag is hoe kom je er? Want vooral die weg daar naartoe, uh, daar zijn uh, verschillende journalisten ontvoerd. Uh, een paar Fransen begin juni, uh, nog meer journalisten. En ja, dat is natuurlijk wel een, een zorg. Uh, overigens, dat is, dat is een zorg van de journalisten die vrijwillig naartoe gaan. Uh, maar er wordt ook heel veel Syriërs ontvoerd. Het is natuurlijk een chaotische situatie geworden in deze oorlog... waar niemand elkaar meer kan vertrouwen, waar geen... Politie op straat uit die zaken kan voorkomen. Hier geldt het recht van de, de sterkste, de man met het grootste wapen. Hans-Jaap in Noord-Syrië, dankjewel. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Militair ingrijpen in Syrië lijkt dus voor even uitgesteld. Dat geeft het Syrische leger iets meer tijd om zich voor te bereiden op een aanval. De vraag is of het regime van Assad zich daartegen kan beschermen tegen zo'n aanval. Rob de Wijk, directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat doet het Syrische leger op dit moment? Nou, vechten tegen rebellen. Dat kunnen we elke dag op, uh, radio en, op de radio horen en op de televisie zien. En uh, dat gaat de afgelopen maanden helemaal niet zo slecht. Dit is nou ook niet een, een uitspraak uh, pro-Assad, maar dat is een constatering... dat hij de afgelopen maanden toch behoorlijk terrein aan het winnen was. En uh, dat komt ook natuurlijk omdat uh, uh, de oppositie gefragmenteerd is. Maar die fragmentatie is ook deels te verklaren... omdat ze geen echte militaire successen kunnen boeken. Dus merkwaardig genoeg, na twee jaar oorlog is dat leger... Nog, nog redelijk uh, coherent. En uh, veel mensen hadden gedacht dat het niet zo zou zijn. Ja, er is wel een verklaring voor dat het wel zo is. En dat is namelijk dat, dat, uh, dat het leger, met name het kader, vooral gerecruiteerd is uit, laten we zeggen, de, de, de, de groepen rond Assad. En die hebben dus heel erg veel te verliezen. Als, uh, als dat leger verliest, uh, ja, dan worden ze eigenlijk zelf collectief om, om zeep geholpen. En dat is wat je ook niet uh, wilt. Dus je vecht om, om je voortbestaan. Verwacht u dat het uh, Leger dezelfde doelenlijst op tafel heeft liggen als de lijst die in Washington, Parijs en Londen ligt. Met andere woorden, weten zij exact waar die uh, kruisraketten straks zullen worden afgegeven? Nou, er zou een doelenlijst zijn van 50 doelen. Dat is, dat is niet al te veel. Want als je gewoon in de military balance kijkt van uh, het, het Internationale Instituut voor Strategische Studies in Londen, nou, dan lokaliseer je, je bij wijze van spreken honderden doelen. Uh, het hangt er maar net van af wat uh, de Amerikanen uh, willen bereiken met met die aanvallen. Ja, Wat ik eigenlijk bedoel te vragen is, ja. er zijn gewoon evidente doelen. Dus stel dat er een aanval op mij wordt uitgevoerd... dan weet ik, ja, die gaan toch echt voor uh, doel A, B en C. Ja, dus... nou, maar dat is wat ik zeg. Dat hangt er wel van Wat je als Amerikanen, uh, als Amerika wil gaan bereiken... dat bepaalt de doelwitten uh, die, uh, die je gaat bestoken. Uh, kijk, je kunt moeilijk zeggen van... Uh, we maken een einde aan die chemische dreiging... door chemische complexen uh, ja. te bombarderen. Uh, want dat, uh, ik bedoel, dan wordt de puin op alleen nog maar, uh, maar groter. Humanitaire... Uh, bescherming, hè, wat in de ontwerpresolutie staat van, uh, van de Britten. Ik zou dus niet weten hoe je dat moet doen. Dat is uh, eigenlijk ook uh, gezegd uh, destijds uh, toen uh, de libië bombardementen begonnen in 2011. We gaan de bevolking uh, beschermen. Maar ja, wat ga je dan doen? Uh, ga je dan vliegvelden bombarderen? Ja, dat kan. Dan kan ze vliegvelden vliegtuigen niet meer gebruiken om uh, bombardementsvluchten uit te voeren. Nee, kijk, als, als ik Amerikaanse planner zou zijn, en ik heb natuurlijk die doelenwitte lijst niet gezien, dan zou ik eerst proberen ervoor te zorgen dat uh, Assad niet in staat is om Israël te bestoken. Uh, dat betekent dus dat ik zijn SAM-raketten... Uh, zijn luchtdoorraketten SAM zijn, uh, zijn, zijn in ieder geval zal proberen te, uh, te, uh, onschadelijk te maken... en de raketten waarmee hij Israël en de buurlanden zelf kan uh, bestoken. Ik denk dat dat een primair doelwit is. Een ander uh, primair doelwit is dat je ervoor zorgt... Uh, dat Assad geen controle meer heeft over zijn eigen troepen. Dus ook de troepen uh, die uh, in staat zijn om chemisch wapens in te zetten. En dat betekent dus dat je op commandocentrales uh, je gaat richten. Uh, en dan vervolgens kun je allerlei doelwitten uh, proberen te treffen die te maken hebben met het regime. Ja, en dan praat je over uh, legereenheden. en dan praat je inderdaad nog weer een keer over andere vliegvelden. Dus zo bouw je zo'n doelwittenlijst op. Het houdt er maar net vanaf ja. wat je wilt gaan doen. Verwacht u dat het Syrische leger op enige manier nog iets van weerstand kan bieden? Of ben je nou ja, kansloos tegen kruisraketten? Nou, ja, je bent kansloos tegen kruisraketten. Uh, Vandaar dus dat je dus... Uh ook voor een andere tactiek zal kiezen. Dat is ook de reden waarom ik uh, uh, net zei... Van, uh, uh, als je iets zou willen doen, dan lijkt het me heel verstandig... dat het onmogelijk wordt voor uh, Assad dat hij de buurlanden gaat treffen. Want als je je niet kunt verdedigen, ja, dan is aanval de beste verdediging. Ja, ja, ja. Dus dan ga je horizontale escaleren zoals dat in het jargon heet... en dan, dan schiet je uh, je raketten af op je, uh, op je buurlanden. Dus dat is een, een heel plausibel scenario... en dat moet je proberen te voorkomen. Dus het is iets ingewikkelder dan alleen maar te zeggen... van uh, ik word geraakt en wat kan ik dan nog? Nee, je kan ontzettend veel, zeker in de, begin, uh, in de beginfase fase van de strijd. En daar zou, je dus, uh, daar zou je dus rekening mee moeten houden met je hele doelwitplanning. Verwacht u dat de Amerikanen en uh, de coalitiepartners straks, wie dat dan ook mogen mm -hmm. zijn, echt precies weten waar wat staat in Syrië? Of zijn er toch ook nog plekken waar je echt rekening van moet houden? Nou, dat, hadden we, dat wisten we gewoon niet, dat daar een raket stond of... Ja, het probleem is dat veel van die raketten mobiel zijn. Eén van de uh, zonder nou in details te gaan, te gaan vallen. Uh, dat is de aanwezigheid van Iskander-raketten. Dat zijn Russische raketten die nog niet zo lang geleden zijn geleverd. Vermoedelijk dit jaar. Dat wordt overigens wel weer uh, ontkend uh, door, door de Russen. Maar er zijn aanhoudende berichten dat 26 van dat soort systemen zijn, uh, zijn geleverd. Nou, daarmee kan je moeiteloos uh, Israël en welk buurland dan ook uh, uh, bestoken. Het probleem is dat die dingen mobiel zijn. Zijn. En we weten zo langzamerhand vanuit allerlei uitgelegde, gelekte intelligence dat bijvoorbeeld de chemische wapens voortdurend worden verplaatst in het land. Maar dat geldt natuurlijk ook voor dit soort raketsystemen. Dus je weet niet altijd precies waar ze zitten. En uh, ja, het vreemde is dat de NSA met PRISM ze weten alles over u en mij, maar ja. ze weten niet precies de inlichtingendiensten, waar welke systemen zitten... in de chaotische omstandigheden van een oorlog. En dat zie je dus gewoon iedere keer weer... dat je een grosse model wel een beeld hebt, vooral van de vaste doelen. Ik bedoel, een vliegveld kan je niet verplaatsen, dus je weet waar dat is maar opslagplaatsen, mobiele raketsystemen, mobiele luchtdoelsystemen... ja, dat wordt toch een heel lastig verhaal. En je weet ook dat er dan met allerlei trucs wordt gewerkt... om ervoor te zorgen dat je ze niet kan zien. Opblaasbare raketten bijvoorbeeld. Daar wordt al heel lang mee gegolgd in dat soort conflicten. Meneer de Wijk, Rob de Wijk, directeur van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels... dat u in het bijzonder interesseert. Engeland heeft er officieel een aantal nieuwe woorden bij... die zijn opgenomen in de Oxford Dictionary. Bijvoorbeeld het nieuwe woord selfie, voor een foto van jezelf. Wat is het nieuws de Nederlandse woord? Tom den Boom, hoofdredacteur van De Dikke Dalen, heeft het antwoord. Het nieuwste Nederlandse woord dat is moeilijk te benoemen, want de dikke vandalen komt elk half jaar online uh, opnieuw uit. En dan komen er zo'n 400 à 500 nieuwe woorden In De laatste uh, editie van het woordenboek is bijvoorbeeld het woord onderwaterhypotheek bijgekomen. En dat is een hypotheek waarbij de schuld hoger is dan de marktwaarde van het uh, onderpand in september rond Prinsjesdag. Dan wordt het weer heel spannend, want dan gaan de media weer schrijven... over de maatregelen die de regering heeft bedacht om ons door de crisis te helpen. En misschien komt er dan weer een woord bij, zoals de waterhypotheek. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar haar zuilen. Daar is onze verslaggever Marcel Dekker. In een van heel veel slaapkamers van Kasteel de Haar in Haarzuilens bij Utrecht. De kamer van de barones van Zuilen van Nijveld van de Haar, toen maar. Een vrouw met smaak, met dure smaak, Brechtje Manschot. Ja, met wilderige over de top smaak. Le goede roodschild, dat is eigenlijk een stijl die je in Nederland bijna niet tegenkomt. En hier in Kasteel de Haar zie je daar een toonbeeld van. We staan in het slaapvertrek van de barones van Zuilen van Nijveld van de Haar. Heel veel roze. Ecru, roze, uh, prachtige uh, bewerkte houten meubeltjes, cheslonges, canapés. Een prachtig wilderig bed met ook het logo en het familiewapen in, uh, in het beddengoed. Ja. Uh, ja, uh, prachtige lampen, een, een, een badkamer met een verzonken bad. Eigenlijk alles wat een uh, dame zich zou kunnen wensen. Ja. In de hoogtijdagen van het kasteel was er één maand in het jaar... September... Dat een familie vooraanstaande gastenverteerder noem ze is? Ja, een, echt een keur aan industriële, uh, ook mensen uit de politiek, intellectuele... maar een aantal aansprekende namen van mensen die op Kasteel de Haar zijn geweest. Bijvoorbeeld Brigitte Bardot, Maria Callas, Roger Moore, Gregory Peck. En zo zijn er nog vele meer. Ja. En om nou te voorkomen dat dit een soort ontdekje plekje wordt... Uh, gaan we even over tot de orde van de dag. Want al die mensen veroorzaakten binnen de muren van deze slaapkamers... hun eigen slaapkamergeheimen die vanaf september hier in rondleidingen onthuld worden. Nou, laten we eens beginnen met de vrouw die hier in de kamer van de barones liep. Dat was Maria Callas, hè? Ja, opera diva Maria Callas verbleef hier. En uh, een van de anekdotes die, uh, die wij kunnen terughalen... en die mensen ook te horen krijgen tijdens de slaapkamerverhalen... Is, het was vroeger zo dat je eigenlijk als, als gast kon je schellen. Dat betekent dat je om assistentie kon vragen met een belletje. Het was een groot bellenbord en dan zagen de meisjes of ander personeel... in welke kamer er gescheld werd om assistentie. Maar op een zekere ochtend werd er een grijzelijk geluid, alsof er iemand gewurgd werd... of een beetje ja, rare geluiden. Uh, oh. Ja, nou, zoiets. Uh, wa waargenomen. Uh, en, en eigenlijk durfde de linnenmeisje natuurlijk niet zonder akkoord uh, die kamer te betreden... maar men maakte zich erg veel zorgen over het vertrek waar Maria Callas verbleef. Dus het linnenmeisje is toch de kamer ingegaan. En uiteindelijk bleek toen ze daar binnenkwam... dat Maria Callas haar twee hondjes aan het leren was hoe zij moesten zingen. Ja. Yeah. Okay. Veel dat was een van de anekdotes. Er zijn er heel veel te vertellen. Die gaan jullie ook vanaf september vertellen over Brigitte Bardot met haar brommer. Ja, dat is ook een. Uh, Brigitte Bardot uh, was een graag gezien gast hier. Op een gegeven moment, zij hield heel erg van de antiek. Zij was in het Spiegelkwartier in Amsterdam op zoek uh, naar iets leuks. En daar is zij op een gegeven moment door de paparazzi uh, uh, uh, ja, ontdekt. En zij heeft geprobeerd via omwegen te vluchten, heeft uiteindelijk contact gezocht met uh, de Kasteel: de Haar, waar zij verbleef. De chauffeur heeft haar geprobeerd op een uh, manier mee te krijgen... dat niemand het doorhad. De paparazzi is daar toch achter gekomen. Uh, dus zij is ook uh, in de krant gekomen daarmee uh, op dat moment. Dat is ook een reden dat wij weten dat zij toen uh, hier was. Ehm... Um... En zij was daar zo eigenlijk uh, onaangenaam door. Uh, ze was boos, ze maakte stampij. Er werd natuurlijk hier geverteerd, gedineerd, maar ook goed gedronken en geborreld. En in al die opwinding heeft zij op een gegeven moment uh, uh, in het feestgedruis uh, is helemaal losgegaan. Om het maar even hedendaag te zeggen. En is zij op een witte poegbrommer door het kasteel gaan scheuren. Dat is een van de vele verhalen die hier de komende weken worden opgetekend. U bent nog druk bezig met het inrichten van de kamers. Uh, ja, de geschiedenis levert mooie verhalen op. Uh, hopelijk komen er ook nog wat verhaaltjes bij hè, in de toekomst. Ja, Kasteel de Haar was in de septembermaand altijd uh, voor de gasten toegankelijk. Um, de, baron is, de laatste baron is in 2011 overleden. Hij heeft nog vijf dochters. En die dochters die zijn aan het kijken naar in welke vorm... zij dit, deze traditie weer in ere zouden kunnen herstellen. De slaapkamergeheimen van De Haar. Een kasteelrondleiding die vanaf 4 september hier gaat plaatsvinden. En dan ga ik even met u in dat bed liggen. Is dat goed? Lijkt me heel gezellig. Nou, dan met, ben ik ook wel benieuwd. Marcel Dekker was dat vanuit Haar Zuilens. Zometeen, Chinezen zijn doodsbang voor illegale orgaanhandel. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag... 2010. De Kok met COCK. De man die de avonturen van de regisseur op de Wallen bedacht. Oud politieman en schrijver Appie Baantjer, is overleden. Kort voor zijn 87e verjaardag overleed op deze dag, 29 augustus in 2010. Albert Cornelis Baantjer. Over de avonturen van zijn personage, regisseur De Kok. verschenen niet alleen meer dan 70 boeken. Er kwam ook een televisieserie. En daar zag Baantjer best wel tegenop, zegt vriend en mede-auteur Simon De Waal. Gefeliciteerd, Kok. Het is de meest gehoorlijke plek waar je ooit een lijk hebt gehad. Ja, hij wist niet helemaal wat ik ervan moest denken toen het ging beginnen. Want hij dacht: van ja, voor hetzelfde geld uh, maken ze er uh, een, een putserie van. En uh, dan, dan is dat gewoon echt niet goed voor mijn naam in mijn boeken. Dus hij moest het maar gewoon afwachten en loslaten. Maar tot zijn, uh, ja, tot zijn, tot zijn vreugde werd het gewoon een hele goede serie. En hij vond uh, Piet Ruimer als. Uh, de Kok. natuurlijk heel erg goed. Met COCK. Precies, met COCK, ja. Hij was bekend bij het personeel. Maar ze weten niet hoe die heet. Hij nam vaak namen die, die op uh, plaatsen waren geïnspireerd. Behalve De Kok. Want De Kok was, uh, was eigenlijk een collega van hem, uh, van de recherche van de Waammoesraad. En die heette De Haan. En dat werd op zijn Frans dus de kok. Met COCK, dit is mijn collega Fredder. Ja, Fredder is, een, is een, een echte, was ook een regisseur uh, die daar zat. Ik geloof niet dat hij altijd heel blij was uh, met, uh, met de naam. Vindt u het goed als we boven even een kijkje nemen? Ik zou niet weten wat u daar denkt te vinden, maar... Toen Appie eigenlijk uh, een jaar weduwnaar was... En toen was hij gestopt met zijn, uh, met zijn serie over uh, de kok. Die was met pensioen gegaan en hij zegt van... nou, ik heb geen zin meer om te schrijven. Hij had eigenlijk helemaal nergens meer zin in... En toen eh, na een jaar belde hij me. Hij zei, weet je nog dat wij hadden gezegd dat we ooit iets samen wilden gaan doen? Ik zei, ja zeker, dat weet ik nog goed. Hij zei, nou daar heb ik nu wel zin in, zei hij. En toen ben ik naar hem toegegaan. En eh, we zijn wat nieuws gaan verzinnen. En dat werd eh, Peter van Oppedoes. En, eh, en Appie stelde voor dat Peter van Opperoes. Eh, eigenlijk net als hij zijn vrouw onlangs verloren was... maar nog wel met haar praten. Maar eh, dat was eigenlijk zo'n verschrikkelijk mooi emotioneel moment... dat hij dat zei van, nou... Uh, laten we die nemen. En, en toen vertelde hij van, ja, zijn vrouw is overleden. Ik zeg ja, nou, prima, laten we dat doen, dat is mooi. En daarachteraan zei hij van, maar hij praat nog wel met haar. En dat was zo mooi hoe dat eruit kwam bij hem, zo emotioneel. Dat was eigenlijk het, ja, het begin van, ja, van een hele mooie tijd, zeg maar. Wat ben je stil, Jure. Wat is er? Je weet het niet. Ik schrijf natuurlijk de serie gewoon uh, door nu op dit moment... Uh, en, en elke keer als, uh, als, je, als ik begin, dan, dan, uh, dan denk ik van, nou ja, we hebben, we hebben samen heel veel verhalen gedeeld. Uh, we gingen altijd, uh, ik kwam altijd één keer in de week bij hem op vrijdag. En dan, dan nam ik altijd Tom Poese mee, reed ik naar Medemblik. En dan gingen we Tom Poese eten en koffie en uh, smiddags een glas wijn drinken. En dan heel veel verhalen vertellen. Dus ik heb heel veel verhalen over... Uh, uh, over uit die tijd uh, waar nu nog de boeken van komen. En dan denk ik altijd als ik ga beginnen van nou, hoe zou Appie hier, hier tegenaan kijken. En uh, ja, dat is, altijd wel, dat is altijd wel mooi. Simon de Waal hoorde u, vriend van Cornelis Baantje, die op deze dag in 2010 overleed. Voor een bizar verhaal gaan we nu naar China. Een Chinees jongetje van zes is een ogen kwijt. En het verhaal zou zijn dat de ogen van het jongetje zijn uitgestoken voor illegale donorhandel. Goedemorgen, correspondent Marije Vlaskamp in Peking. Goedemorgen. Wat is dit voor een verhaal? Nou, het is vrij gruwelijk, hè. Uh, een jongetje is een veld ingelokt door een onbekende vrouw. Althans, uh, hè, dat is wat we nu weten over de dader. En die zei, als je nou niet huilt, dan steek ik je ogen niet uit. Nou, blijkbaar heeft dat jongetje toch gehuild. Want uh, hij werd later uh, onder het bloed gevonden. En zijn ogen lagen dus uitgestoken bij hem in de buurt. Nou, dat is al gruwelijk genoeg. Is het nog niet gruwelijk genoeg? Nou, er was gelijk een geruchtenstroom in de Chinese media... dat er illegale orgaanhandelaren achter zouden zitten... die de hoornvliezen uit die oogjes hadden gesneden. Uh, dat is inmiddels ontkend. De politie ontkent in Afrikaans. Alle toonaarden dat het jongetje het slachtoffer is van orgaanhandel. Ja, waar komt zo'n gerucht uh, dan vandaan om het nog akeliger te maken? Vorige maand zijn er hier enorme bendes met uh, orgaanhandelaren opgerold. En ja, waren er ook uitgebreid slachtoffers in de media. Met mensen die voor een iPad hun nier verkochten. Dus ja, misschien met die gruwelverhalen in het achterhoofd... Uh, is dit verhaal een eigen leven gaan leiden. Maar is er nu sprake van een soort massahysterie... als gevolg van dit uh, afschuwelijke incident met dit jongetje... Of zit er ergens wel een kern van waarheid achter al die, die angst die dan opeens de kop opsteekt? Nou, het is, uh, hè, hier hebben we ook sociale media. Twitter is uh, hier verboden, maar we hebben een Chinese variant op de sociale media, op Twitter. Uh, als dan één iemand daar op rond gaat zingen, uh, dat er uh, dus nog veel meer gruwelijks te vertellen is, dan er in werkelijkheid al gebeurd is, dan gaat dat heel snel, heel erg hard. Je hebt hier de zogenaamde grote V's. Dat zijn uh, heel beroemde Twitteraars, de ja, ster-Twitteraars. Die mensen hebben 10, 12 miljoen volgers. Nou, als die één gerucht. Op internet zetten, dan ja, wordt dat rondgepompt door uh, 300 miljoen internetgebruikers. De regering uh, doet dan ook uh, van alles op dit moment met een nieuwe campagne om het uh, verspreiden van geruchten via internet tegen te gaan. Hoe doen ze dat? Nou, ze hebben een uh, ja, uh, basisrichtlijn uh, uitgevaardigd. Het is weer typisch communistisch. Uh, mensen die heel veel volgers hebben, dus dat we die, die grote V's, 10 miljoen, 12 miljoen, soms 100 miljoen volgers, moeten zich aan een soort ethische gedragscode houden. En die heet De Zeven Basislijnen van Goed Gedrag. En die kun je allemaal opnoemen. Ja, uh, maar dat ga ik niet doen, want anders nou, de... val jij en de luisteraar in slaap. Noem er eens maar twee opvallende. Om... <laughs> de allerbelangrijkste basisrichtlijn is natuurlijk... dat er geen kritiek op de communistische partij moet worden uitgeoefend. Je moet uh, eh, geen geruchten verspreiden, staat eigenlijk pas op nummer 7. Maar als je te kritisch bent, dan zie je ook je Twitter-account... als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maar even advocaat van de duivel, spelend... kun je ook een beetje begrip opbrengen voor die Chinese autoriteiten... die niet zitten te wachten op... Nogmaals, een soort massahysterie bij ieder ongeluk of bij ieder incident... waarbij uh, nou ja, onmiddellijk dan donorhandel naar voren kan worden gebracht. Nou, ga ik uh, aan de andere kant weer advocaat van de vrije pers uh, spelen. Je hebt hier in China geen onafhankelijke uh, nieuwsmedia. Je hebt alleen maar staatsmedia die door de staat gecontroleerd worden... en die in de ogen van de gewone Chinezen helemaal geen gezag hebben. Gemiddelde Chinees, die gaat eerder af wat hij op internet hoort... wat zijn vrienden daar rondtwitteren, dan dat hij uh, de staatstelevisie bijvoorbeeld uh, gelooft. Nou, wat wel helemaal het probleem is. Uh, er zit natuurlijk een politieke achtergrond achter die... Uh, ja, uh, uh, ...harde aanpak van geruchtenverspreiders. We hebben hier vorig jaar een nieuwe partijleiding gekregen... ...die voelt zichzelf nog niet helemaal stevig in het zadel zitten. Dus vandaar de aanpak van alles wat een politiek afwijkende mening heeft. Uh, er zijn mensen gearresteerd voor het verspreiden van geruchten... ...maar uh, er worden ook mensen gewoon onder het motto ja. van... Uh, niet, vrij, hè, ...niet al te vrij met je mening omgaan wordt de mond gesnoerd. Marije Vlaskamp in Peking, dankjewel. Wij zijn aan het einde gekomen van het eerste half uur... Goedemorgen Nederland, we zijn zo weer terug. Tot zo. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. De NTR Radioprijs 2013. Het mooiste. What is freedom? I'll tell you what freedom is to me. No fear. No